7 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een Argentijnse rechter heeft Spanje om uitlevering gevraagd... van twintig oud-regeringsfunctionarissen van dictator Franco. Onder hen bevinden zich twee oud-ministers. Ze worden allemaal verdacht van schending van mensenrechten... waaronder marteling en moord. Vanwege een amnestieregeling kunnen ze in Spanje niet vervolgd worden. In Argentinië kan dat wel. Israëlische premier Netanyahu heeft parlementariërs opgeroepen tot kalmte na de rellen eerder deze week rond de Tempelberg. Hij deed dat op aandringen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en van Jordanië, schrijft de krant Haaretz. De spanningen zijn deze week opgelopen na de aanslag op een Joodse activist en de schietpartij tussen de politie en een Palestijnse verdachte van die aanslag. Daarop werd de Tempelberg enige tijd gesloten tot woede van veel moslims. De piloot die om het leven kwam bij de crash van het Virgin Galactic Spaceship 2 had veel ervaring. Het is de 39-jarige Michael Ellsbury, zegt de politie. Hij was tijdens de vlucht co-piloot, zijn negende vlucht in het ruimtevaartuig. Zijn lichaam werd in het wrak van het toestel aangetroffen. De Virgin Galactic Spaceship 2 explodeerde vrijdag in de lucht... en stortte neer in de Morgavo-woestijn ten noorden van Los Angeles. Het grootste deel van Bangladesh heeft een dag zonder stroom gezeten nadat een hoogspanningslijn vanuit India het had begeven. Dat leidde tot opeenvolgende problemen in het elektriciteitsnet in het land. Lokale centrales en verdeelstations vielen uit, ziekenhuizen en de luchtvaart hebben geen problemen gehad dankzij noodaggregaten. In Oekraïne zijn vandaag opnieuw verkiezingen. Vorige week waren het parlementsverkiezingen die waren uitgeschreven door de regering in Kiev. Vandaag houden de rebellen in het oosten van het land hun eigen stembestrijd. In Donetsk de machtsbasis van de separatisten en Lugansk kunnen de mensen hun leiders kiezen. Rusland steunt de verkiezingen, Kiev en het Westen niet. Overigens is er weinig vertrouwen dat de verkiezingen eerlijk zullen verlopen. Het weer, vanochtend wisselen zon en wolken raf. Vanmiddag schijnt de zon vooral in de oostelijke provincies. Elders neemt de bewolking toe. Het wordt 15 graden op de wadden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersunvang.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 Ik voel me sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh, eh. Oeh, weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goede tips, maar ze, maar ze werkt er nooit en toch ga je het niet laten. Hey, nee, je kan het niet laten. Oh yeah. Ergens in haar blik. Dus zie ik dat er iets, ah, oh, iets veranderd is.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 Zeg, weet je wat het is bij me? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, oh, yeah. oh, oh, oh, oh, Sexy als ik dans. Eh, eh, eh, eh Eh, ik eh, oh, Ik voel me sexy als ik eh. ik oh, ik oh, eh. oh, oh, oh, ik. oh, oh, oh, oh, Eh, eh, eh, eh, eh. Sexy als ik Ik dans, steek ik mijn hand op, voel bestand, voeten voel ik voel me ik ik voel gooi ik ik voel bestand, ik lekker dat ik voel gaan wordt. voel ik dans, steek ik mijn ik voel bestand, ik ik voel me ik voel ik dans, gooi ik voel ik voel ik ik dans. No No van zon sunset bills on my mindset, I can't deny getting high higher than my income In breadcrumbs. I've been trying to survive. The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 you gotta keep your head up oh, and you can let your head Comes around again, I say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 The da that I die.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 Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt te rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet lang. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...